Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Meer dan duizend mensen, zei ze. De bijeenkomst wordt niet live uitgezonden. Na afloop wordt een samenvatting beschikbaar gesteld aan de media. Een politieagent uit Limburg is veroordeeld tot twee jaar cel. Hij schoot in 2013 als lid van een arrestatieteam op een automobilist... die in Heerlen op de vlucht sloeg. Hij raakte niet de verdachte, maar een bijrijder... die overleefde de schietpartij ter nauwe nood. De agent zegt dat hij uit noodweer handelde omdat de automobilist op zijn collega's inreed. De rechtbank is het daar niet mee eens en vindt dat de agent buitenproportioneel en ondoordacht heeft gehandeld. Het Duitse parlement is akkoord met onderhandelingen over het derde steunprogramma voor Griekenland. Een grote meerderheid in de Bondsdag stemde voor. Gisteren was Eurogroepvoorzitter Duitselbloem in Berlijn om de SPD-fractie te overtuigen om de plannen te steunen. De handel met Rusland is dit jaar flink afgenomen. In de eerste vier maanden daalde de export met 800 miljoen euro... ten opzichte van een jaar daarvoor. De import nam af met bijna 2,3 miljard euro, meldt het CBS. De belangrijkste oorzaken zijn de lagere olieprijzen... de Russische boycott van Europese goederen en andere sancties over en weer. De voormalige penningmeester van een begrafenisvereniging in Denenkamp heeft twee jaar cel gekregen. Hij heeft de afgelopen jaren meer dan een half miljoen euro van de vereniging gestolen. Hij moet het volledige bedrag terugbetalen. Als dat niet lukt, blijft hij een jaar langer vastzitten. Het weer, veel zon. Aan zee staat een krachtige en soms harde zuidwestenwind. Aan de kust is het 18 graden. In het oosten lokaal 30. Morgen flinke periode met zon, minder wind en 20 tot 25 graden. Dit was het dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Drie kilometer nog steeds tussen Laren en Eembrugge. Ook drie kilometer viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Afritkerk, Driel en Waardenburg. A4 hoogvliet richting Vlaardingen. Heeft één kilometer tussen knopend Benelux en Vlaardingen-Oost. Door een kapotte vrachtwagen is de Benelux-tunnel dicht... op de parallelbaan. De N201 uit Hoorn-Hoofddorp is dicht bij de Waterwolf-tunnel. En dat komt door een ongeluk.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zandvoort, zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Van de Euro Breakdown. 7 minuten over de klok van 4. Leuk dat je nog steeds luistert. Of als je net is, Leuk dat je er bent. Dit is Martin Garrick samen met Asher Don't Look Down. Die vinden we op de 21ste plek deze week in de Euro Breakdown. En eigenlijk ben je weer een kleine resume van me verschuldigd. Tweede kwart van de lijst, die ga ik aan jou vertellen, welke we wel en niet hebben gehad. Op 30 vonden we Dior, samen met Chris Brown, 5 more hours. 29 in handen van Floor rider Robin Thicke en Ferdin Wild, met I Don't Like It, I Love It. Op uh, 28, Lost Frequencies, Are You With Me? En 27, nieuw binnengekomen, DJ Antoine, samen met Ekan, met Holiday. Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt, Like a Motherfucker, vinden we op 26 in hun derde week. En daarmee meteen de snelste stijger van deze week. In de tweede week staat Pharrell Williams, samen, uh, Pharrell Williams alleen met de nummer Freedom op 25. David Guetta Nicky Nicki Minaj en Everett Jack met Hey Mama vinden we op 24. 23 is voor Bob Sinclair samen met Don't Hellman, Feel the Fight. 22 voor Florence in the Machine, Ship to Wreck. En 21 is voor Martin Garrix en Asher met Don't Look Down. En op 20 vinden we dan een uh, oude nummer 1 hit, Ellie Goulding met Love Me Like You Do. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan naar uh, de nummer 19 toe en dat is een nieuwe binnenkomer. En die is van uh, Nick van der Wal. Nou, Nick van der Wal ontleent zijn uh, artiestennaam aan uh, de vele kapsels. Uh, die hij in zijn uh, voornamelijk beginjaren had. Uh, daarbij uh, schuwde hij ook niet het uh, AVRO-kapsel. En met uh, drop-down, doe maar dan, staat Afrojack dus samen met de Party Squad voor het eerst in de top 40. Dat was in uh, 2008 om precies te zijn. In 2010, twee jaar later, werkte hij samen met uh, Eva Simons... en bereikte TakeOver Control de twaalfde plaats in de Nederlandse top 40. En in 2011 breekt Everjack overal door als uh, Give Me Everything... samen met Pitbull, Neo en uh, Nayer een wereldhit wordt. In de top 40 staat deze single twee weken lang op uh, nummer 1. De Spark is in 2013 zijn uh, tiende notering in de Nederlandse hitlijsten... Ten Feet Tall, zijn uh, nieuwe single, ging uh, wereldwijd in première tijdens de reclameonderbreking van de Super Bowl. Meer dan 115 miljoen mensen konden daardoor kennis maken met deze track. Het nummer uh, wordt gebruikt in een commercial van de Amerikaanse bier, uh, Bad. Dat tegelijkertijd met de release ook een uh, nieuwe verpakking introduceerde. Terwijl uh, Ten Feet Tall in de top 40 staat, verschijnt ook de nieuwe single van uh, Anouk, You and I. Waarvan uh, Everjack de productie voor zijn rekening nam. Ook werkt hij samen met uh, 30 Seconds to Mars op uh, Door Die track wordt halverwege april uh, uitgeroepen tot de Dance Mix. En een week later krijgt ook uh, Dynamite, nu samen met Snoop Dogg, uh, die titel. Daarmee is uh, de Nederlandse DJ de tweede act in de geschiedenis van de Dance Mix die dat stempel in twee op 1 volgende weken met twee verschillende nummers weten krijgen. Leuk om te weten. Op 17 mei 2014 verschijnt zijn debuutalbum Forget The World. Uh, Freedom is de zevende track van dat album... die in augustus uh, net niet de top 40 raakte, maar wel de tipperaden. In de zomer uh, maakt Everdix samen met Martin Garrix... aan de track Turn Up The Speakers. En later uh, verschijnt ook Illuminate... in samenwerking met uh, Matthew Goma... Ook maakte, nou ja, zoals je al weet, X samen met David Gwett en Nicki Minaj de track Hey Mama, die in de Euro Breakstone op 24 staat. En in het voorjaar van 2015 uh, is dat dus de nieuwe single van hem. Aan juni verschijnt uh, uh, zijn samenwerking met Mike Taylor. Als uh, voorloper van een tweede studioalbum dat uh, later in uh, dit jaar gepland staat. En die single die heet uh, Summer Thing. En die komt dus uh, nieuw binnen op uh, nummer 19 in de Euro Breakdown. Everjay, samen met Mike Taylor. Summer thing op 19 in de Euro Breakdown hier op ZFM's Antwoord. oeh, oeh, oeh, oeh, damn. Cause I. say, ooh ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn, cause I, I can't find the words, ooh. You stole my heart, we had a summer flame, summer summer flame. flame. and I told my heart it was just a summer thing, but you made me fall in the winter, bloom in the spring, from June to December, Just wanna go The symbol was you. Zomerse hitlijst uh, aan het worden Nou, de zomer uh, echt begint het door te breken. De Euro Breakdown. Maar wij gaan gewoon uh, lekkere muziek luisteren. Nummer 15 is aan de beurt. Martin Solveig weer. Erom, samen met uh, GTA dit keer. Intoxicated. Vorige week nog op 16. Zes weken in de lijst. 15, is dus Martin Solveig. er zitten nog een paar andere artiesten, die zijn helaas uh, plekjes uh, gezakt. Waaronder zagen Larsen met Outcover van 14 naar 18. Keigo samen met Parson James tot de show van, uh, 7, uh, van 13 naar uh, 17. En uh, Manzermelou met uh, Heroes. Die is van 8 naar 16 gegaan en daarmee de tweede snelste daler van deze week. ...kijken naar uh, de artiesten van Madonna. Ja, ja, ja, ja, Madonna. De Madonna, die gaat maar door. Hè. Opnieuw is namelijk een uh, Nederlandse DJ gevraagd... ...om een remix te maken van één uh, van haar hits. Ditmaal uh, mag uh, Sander Kleinenberg... ...een remix gaan maken van uh, Bitch I'm Madonna... ...dat inmiddels uh, de hoogste regionen... ...heeft bereikt van de hitlijst. De zangeres is uh, zo onder de indruk... ...van het werk van de Nederlander... ...dat hij zijn, vers uh, dat, dat hij zijn versie ook... Uh, ...mee wil nemen op haar uh, wereldtour. Eerder mocht Fred Grand al een officiële remix van het nummer maken. Om nog maar eens te onderstrepen dat Madonna alles kan maken... plaatste deze week ook nog een foto van zichzelf. Met echt een huge uh, neusring. Een neuspiercing. Dat was een paar dagen geleden op Instagram. Het ziet er niet uit, maar ja, dat hoort erbij. Je. Niks aan te doen. Hé, hey, uh, weet je nog het gedoe over die plagiaatzaak van uh, Blurred Lines? Verrell Williams en uh, Robin Thicke. Want uh, die deed namelijk een uh, verzoek uh, om uh, die zaak te heropenen. Maar daar had de rechter uh, absoluut geen zin in. De rechter ziet de nieuwe zaak uh, niet zitten. Maar verlaagde wel het bedrag dat Williams en uh, Thicke moeten betalen aan de familie van uh, Marvin Gay. De eigenaren van Gay's nummer krijgen nu uh, een bedrag van uh, maar liefst 4,8 miljoen euro. Wel was er een opvallende aanvulling. Want in de toekomst moeten ook auteursrechten worden afgedragen aan de familie van uh, Marvin Gay. En voor het eerst in de rechtszaak wordt nu ook uh, T.I., die uh, meewerkt aan het nummer, gedupeerd. 50% van de opbrengsten van Blurred Lines gaan dus nu naar de familie van uh, Marvin Gaye. Ja, is het nou plagiaat of is het nou uh, inspiratie? rechter vindt het dus uh, plagiaat. Nou ja, hè? Hé, hey, um, ik heb het al een paar weken erover, hè, over Taylor Swift. Uh, Taylor Swift wist zich namelijk uh, nauwelijks nog een houding te geven... toen uh, Jason Derulo tijdens zijn optreden spontaan zijn shirt uitdeed. Jason Derulo kreeg het uh, duidelijk te warm... toen hij in uh, Washington afgelopen woensdag samen met Taylor Swift... zijn uh, hit one-to-one -one mee kon zingen. Dus besloot hij zijn uh, witte blouse uit te trekken. Dat was voor Taylor Swift een spontane verrassing. En ze wist ook even niet waar ze moesten kijken en laat gaan zingen... want de zangeres stond meer te lachen... dan dat ze de hit van Rulo kracht bijzetten... Jason Rulo uh, is de tweede act die ze meenam op het podium. Op maandag liet ze Lord speciaal invliegen om samen Royals te zingen. Taylor Swift is uh, lekker aan de weg aan het timmeren. Hey, straks heb ik nog wat nieuws over uh, Jessica Simpson. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 14 van deze week in de Euro Breakdown. Hier op CFM Zandvoort Dat is Adam Lambert met Ghost Town. died last night in my dreams, walking the street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 Talking loud, talking crazy Lock me outside Praying for the rain to come Bone dry again Guess it's true what they say I'm always late the living is the heart part Gaan we naar nummer dit. Een paar weken geleden stond hij uh, nog op nummer 1. 21 weken ondertussen al uh, weer in de lijst. Vorige week nog op 10. Uh, twee plaatsen gezakt dus. David Greda samen met Emily Sunday. What I Did For Love. En ondertussen was nog uh, Whiskey samen met Charlie Putt. When I See You Again op uh, 13. Maar wij gaan de nummer 11 draaien. De langstgenoteerde plaat van uh, deze week in de Euro Breakdown. en Eigenlijk ook al van de afgelopen weken. Vorige week nog op 15, nu weer op 11. Hij heeft echt de bodem gezien en de top gezien, want hij heeft op nummer 1 gedaan. Dit is Omi met Cheerleader. De langsgenoteerde plaat. Omi met cheerleader. En natuurlijk in de Felix Jean remix. Hé, hey, ik ben ondertussen wel uh, benieuwd uh, geworden wie er op uh, nummer 1 staat in de Nederlandse Top 40. En of uh, Omi uh, daar ook nog steeds uh, in staat. Nou, dat kan. Komt-ie. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. Ja, inderdaad, de collega's van Radio 5384 presenteren iedere vrijdag tussen 2 en 6 de Nederlandse top 40. En die ziet er als uh, volgt uit. Ik ga er in een uh, rap tempo voor jou uh, doorheen vliegen. We gaan eerst kijken naar de hekkensluiters. Dat is op nummer 40 uh, Rihanna samen met uh, Kanye West en Paul McCartney met Paul 5 Seconds. Taylor Swift samen met Kendrick Lamar met Bed Blood op 39. En Omi staat erin. Inderdaad, met cheerleader op 38. Lost Frequencies, ja, met, uh, samen met uh, Janieke Divai, met Reality, vinden we op 37. Ed Sheeran Photograph, uh, op 36. And I Don't Like It, I Love It, met Flo rider over Thick and Verdien White, op 34. Natalie LaRose, samen met Jeremiah, met Somebody, vinden we dan op 32. En op 31 staat Dotan met Hungry. 30, vinden we, staat uh, Maroon 5, met This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. En op 29, Abro Jack samen met Mike Taylor met Summer Thing. Anouk met New Day op 27 en Fifth Harmony met Worth It op 26. Nieuw binnengekomen deze week, uh, Pharrell Williams met Freedom op 25. En op 23 dan Jess Glynn, Hold My Hand. Martin Garrix, Don't Look Down op uh, 20. En uh, Skrillex en Diplo samen met uh, Jack U. Where Are You Now op uh, 19... Pitbull samen met Chris Brown, uh, met het prachtige nummer Pan op 13. David Guetta samen met Nicki, Mina Nicki Minaj en Evercheck met helemaal mijn we op 12. See You Again van Whiskey staat op 11. En Policeman van Eva Simons op 10. Waiting for Love van Avicii op 9. En Animal Amber met Ghost Town op 8. Zevende plek is handen van Lost Frequencies, Are You With Me? En op nummer 6, Kenny B met uh, Parijs. Kaigo samen met Parson James, Stol Show, vinden we dan op de vijfde plek. En Major Lazer, GZ Snake, featuring Meu, met Lienan, vinden we op vier. Nummer drie, ja, eindelijk, hij is er vanaf. drank en drugs, Leo Klein en Ronnie Flex, in plaats van één, dus op drie. Nicky Jam en Ricky Iglesias, Elle, Pardon, vinden we op twee. En Felix Sjans, samen met Jasmine Thompson, met Ain't Nobody. Dat is de nieuwe nummer één hit van deze week in de Nederlandse top 40. De Euro Breakdown op vrijdag. breakdown op Vredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan verder met de Euro Breakdown inderdaad. Jess Glenn Holba my vinden we op 8. 9 is Louis Nothé, Rhythm Inside. En de 10, Lena Traffic Lights. Maar dit is nummer 8. Put your arms around me, tell me, yeah. Jess Glynn was dat met uh, Hold By Hand op uh, nummer 8 deze week in de Euro Breakdown. Snel door met nummer 6. 7 slaan we even over die is blijven zitten in de negende week. Skrillex en Diplo. Maar dit is Robin Schultz samen met met Headlights. Oh, I don't know why you're chasing all the headlights. Oh, cause you're always trying to get ahead of light. Deze week met de prachtige single uh, Headlights. Ah, ik kan net nog een uh, berichtje beloofd van uh, Jessica Simpson. Want afgelopen maandag heeft zij haar uh, vakantieoutput gedeeld. En daarop uh, vertoont de zangeres dan een blinke gelijkenis met uh, niemand minder dan uh, Pamela Anderson. Want de zangeres uh, poseerde voor een uh, witte wand met een tamelijk uh, ja, best wel knellende badpak en uh, witte pumps. Daarbij schrijft ze vakantiestemming. De 35-jarige verblijft momenteel met haar twee kinderen in Sint Bart. En uh, ja, vrij kort daarna plaatsen de dame een foto van haar kinderen in het zwembad. Daarbij schreef ze waterratjes, want Simpson is daar met goede vriendinnen. En kwam vorige week met een privévliegtuig op de Caribische eilanden. Haar man, uh, Erik Johnson. Uh, of die daar ook vakantie aan het vieren is, dat is niet duidelijk voor ze. Nou, ik zie die foto hier op uh, Instagram staan. Echt net pimmelen. Maar goed, hè, uh, wat doe je eraan? Ja, de Jessica, 35. Die denken allemaal nog dat ze achter zijn en niks aan het doen. Hey, door met de hitlijst. Doen we met de nummer 5 van deze week. Nummer 6 uh, slaan we weer even... Uh... Oh nee, nummer 6 heeft wel gehad. Nummer 5, Lunch Money Lewis met Bills. Vorige week nog op 6. Dat wou ik zeggen, elfde week dat ze erin staan. Tweede plek is de hoogste positie voor Lunch Money Lewis. Maar deze week dus op 5 in de Euro breakdown. Bills. Weer nummer 1 zelfs geweest, twee keer om precies te zijn. Meesje lezen DJ Snakes aan met uh, Meu met Linan. op 4... Major en DJ Snake met dus met de nummer 4, zijn aangekomen aan de top 3 van deze week. Ben je nou vergeten hoe de top 3 van vorige week eruit zag? Ik laat hem je zo horen. Maar nummer 3 in ieder geval van vorige week dit nummer. Eén plekje gedaald dus. Major laser DJ Snake, Linnan op 4 in een 16e week. Maar zo zag de top 3 er dus vorige week uit. Number 2 You can stay for years fine on your tear Oh you freaking guys Forget about the vibe You're not out of mind now this will you find answers to your pain You dropped and make it a taste The pain I'll in someone who changed Don't even look back at this wasted it on You're too anybody used to be used not to blame you should be treat. You watch it for all as you could see. Nummer 1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 Week Nathalie LaRose. Somebody. Vorige week nog op uh, 5-2 plaatsen, dus uh, gestegen. En uh, 6 weken in de lijst. Nummer 2 van deze week, Klingander Riva, Restart the Game. Vorige week ook op TV, hoogstens precies die 2 en 13 weken in de lijst. Dan ben ik toch benieuwd uh, wie er op nummer 1 gaat staan. Opletten de luisteraar, uh, weet het al, maar dit dus is eerst nummer 2. You're yeah, too to anybody used to be, so not to blame you, shoot the tree. You watch it fall, as you can see, you start the game. Your yeah, taste take the pain I'm losing, someone woke we'll be changed, don't even look back, at right. yeah, this wasted moment's gone. You're yeah, too anybody used to be, so not to blame you, shoot the tree. You watch it fall, as you can see, You start the game. Story, Forget about the past you'll not out of mind Now this world you'll find the Answers to your pain. You Dude, walk and make it end. Taste in? taste tasting the pain Now we've in someone What can things don't even look back At this wasted moment's car you're hard to Ain't but it used to be This so not to blame You should retreat. They watch it fall As you can see It's to be ...voor de nummer 1 van deze week. Die staat één weekje langer in de lijst. Maar die is ook uh, blijven zitten... Uh, ...zoals uh, deze klinkende. Dus het is uh, geen verrassing meer wie het is. Met Khan, samen met uh, Ray Dalton... ...die voert de lijst aan dus met nummer 1... ...met Don't Worry. Oh, de witte Matton, de sound zit erin in deze nieuwe track van hun, deze nieuwe single, Don't Worry. Ondertussen wederom weer op nummer 1 te vinden. Samen met Ray Dalton hebben ze dat voor elkaar gebokst op deze zomerse ja, weken, kan ik wel zeggen. 25ste jaargang aflevering 29 van 17 juli 2015 zitten weer op. Deze week hadden we 12 Tijgers, 8 zitten blijven, 16 Dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Birdie, Marcus Olverd, DJ Antoine en Evero Jack hebben de lijst te bestierd. Pauline, Kakarani, Taylor Swift, Ed Sheeran en Metra, Jims die hebben de lijst verlaten. Bedankt voor het luisteren. Um, ik wens nog veel plezier in de tuin. En ik zeg uh, tot volgende week, dan ben ik er gewoon weer bij. En hopelijk is uh, Sander tong ook weer wat uh, kleiner geworden. En is dat metaal eruit, je weet het nooit. Ik hey, bedankt en tot volgende week. Doei doei.